De doden werden in 1995 bij de val van de enclave door Nederlandse militairen begraven. De zoektocht naar het graf begon in 2007 toen een groep voormalige Dutchbatters was teruggekeerd naar Srebrenica. Pas vorig jaar zegde het ministerie van Defensie medewerking toe bij de zoektocht twee foto's werden beschikbaar gesteld. Volgens IKV Pax Christi hebben die foto's geholpen om de precieze locatie te bepalen.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 De Baja Beach Club in Rotterdam mag open blijven. Wel heeft de gemeente de eigenaren gewaarschuwd. Als er bij de club weer ongeregeldheden zijn, dan moet die dicht. Afgelopen nacht waren er rellen in de binnenstad van Rotterdam... nadat een feest bij de Baja Beach Club uit de hand was gelopen. Ruiten van winkels en auto's werden vernield en een brillenwinkel werd geplunderd. De mobiele eenheid voerde charges uit om reelschoppers te verjagen. Zes mensen zijn gearresteerd. In Rotterdam is het zomercarnaval bezig. Volgens de politie hebben de rellen van afgelopen nacht niets te maken met dat zomerse evenement. Het carnaval gaat dan ook gewoon door. De politie is wel extra alert. Hockeyster Willemijn Bos moet de Olympische Spelen missen. In het laatste oefenduel voor de Spelen tegen de Verenigde Staten liep ze vanmiddag een zware blessure op. Bos scheurde de voorste kruisband in haar knie... Bondscoach Kaldas van de vrouwenhockeyers weet nog niet of hij een vervanger oproept voor de 24-jarige verdediger van Laren. Na FC Twente heeft ook Vitesse zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Thuis tegen locomotief Plofdief wonnen de Arnhemmers met 3-1 nadat het vorige week in Bulgarije 4-4 was geworden. In de derde ronde wacht nu Anzi, de Russische ploeg van trainer Guus Hiddink. Eerder op de avond was FC Twente te sterk voor Inter Turku uit Finland... De derde voorronde van de Europa League is volgende week. Ook Herenveen stroomt dan in. Het weer. Vannacht koelt het langzaam af. Morgen is het opnieuw warm. Het wordt 24 graden op de wadden tot maximaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Het voelt daarbij broeierig aan. Eerst is er nog veel ruimte voor de zon, maar in de middag kan het weer al omslaan en kunnen er onweersbuien ontstaan. Tot zover het NOS Journaal.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 De eurozone slaapwandelt een catastrofe tegemoet waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Dat meldde de Voortkrant vanochtend op gezag van 17 Duitse top-economen. Dat is natuurlijk angstaanjagend, maar het klinkt inmiddels zo afgezaagd dat het al bijna komkommend nieuws is. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen van deze donderdag. Hij kwam toch gisteren terug van zijn fietsvakantie in Engeland... om zich persoonlijk bezig te houden met de asbestaffaire in zijn stad Utrecht. Burgemeester Aleid Wolfson is zometeen onze gast. We spraken drie keer eerder met haar in dit programma... met Nicole Wouters, toen nog wonend in Damaskus... maar inmiddels terug in Nederland en dus spreken we haar straks weer. Het is zomer en nu echt, maar ook als het stortregent, dan ritselt het nog altijd van de festivals deze dagen in Nederland. Zoals dat in Hongerig Wolf in Groningen. Daar spreken we zo meteen over. En een van de daar optredende muzikanten is ook live in de studio hier. Pieter van Vliet, alias Port of Call. U hoort hem zo. En de komende weken doet iedere dag een voormalig deelnemer... aan de Olympische Spelen bij ons zijn verhaal. Vandaag is dat waterpolo-captain Tom Bunk. We proberen zometeen eerst nog wat meer te weten te komen... ook over de vrijlating van fotograaf Oerlemans in Syrië. En dat doen we dan in het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 26 juli. Ja, want de nieuwsfotograaf Jeroen Oerlemans... is een week gegijzeld geweest in het Syrische grensgebied met Turkije. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft dat een uurtje geleden bekendgemaakt in het tv-programma Nieuwsuur. Hij is, voor zover wij weten, ontvoerd met die Britse collega John Kentley in Syrië. En uh, dat is uh, afgelopen week donderdag uh, gebeurd... In elk geval is het nu zo dat uh, bevestigd is dat hij is uh, vrijgekomen en nu in uh, Turkije is. Ja, een ontvoering dus van een uh, tweemaal winnaar van de zilveren camera. Een Nederlandse fotograaf waar we hebben niets vanaf wisten. Bram Vermeulen aan de telefoon vanuit Turkije. Goedenavond Bram. Goedenavond. Wanneer hoorde jij van deze ontvoering? Uh, begin van deze week. Uh, ik denk dat het maandag of dienver is geweest. Uh, de meeste buitenlandse correspondenten... Hier in Hatay aan de Turk-Syrische grens wisten ervan, uh, zochten naar hem, uh, raadpleegden al hun contacten om erachter te komen wat er nou precies is misgegaan, maar uh, de familie van Jeroen Oerlemans... ...besloot waarschijnlijk heel verstandig uh, om het in elk geval stil te houden... ...omdat uh, publicatie misschien zijn positie in gevaar zou kunnen brengen. En daar ja. heeft iedereen zich dus aangehouden totdat vanavond het uh, nieuws uh, dan naar buiten werd gebracht door minister Rosenthal. Omdat hij, en uh, dat hoorde ik gisteravond al, uh, inderdaad op weg zo, zou zijn naar Turkije. En daar is hij vanavond aangekomen. Ja, weet je waar hij nu precies is? Nou, ik heb net heel even kort contact gehad met een van zijn beveiligers. Uh, die nam even de telefoon op. Uh, hij is uh, overgestoken bij de grensovergang Rijhanden uh, En is nu op weg naar Hatay. Uh, maar die beveiliger wist mij te vertellen dat hij uh, moet rusten. En dat hij medisch moet worden onderzocht. Uh, want je weet waarschijnlijk dat hij uh, tijdens uh, deze operatie gewond is geraakt. Ja. Ik weet niet uh, waar hij aan gewond is geraakt, hoe hij gewond is geraakt. Maar, maar hij moet in een afgeval medisch verzorgd worden. Uh, en kan ons dus op dit moment ook niet met ons spreken, zei die beveiliger. Nee. Weet jij iets meer over uh, de, de ontvoerders en de reden van de ontvoering? Nee, ik, ik weet wel. Uh, ik ken de plek waar hij is overgestoken ontzettend goed. Uh, voor zover ik uh, begrijp, heeft uh, Jeroen Oerlemans op donderdag meteen al de oversteek gewaagd. toen het Vrij Syrische leger uh, de hand kreeg op. Die grensposten uh, die, uh, waar het Syrische leger zich heeft teruggetrokken bij Bab Al Hawa. daar ben ik uh, vrijdagochtend overgestoken. Jeroen is daar een half dag eerder overgestoken en vanaf, vanaf dat moment is er geen contact meer met hem geweest. Dus er zijn een aantal scenario's die hier besproken worden, uh, is het de verkeerde smokkelaar geweest waarmee hij uh, in zee is gegaan. ...en had hij al plannen om hem uh, te verkopen. Ah. Uh, of twee, is hij toevallig uh, net tegen de verkeerde opstandingen aangelopen. Want je moet weten dat uh, ja, het is niet allemaal uh, uit hetzelfde pak is gesneden. Hier loopt nee. heel wat rond hier aan jeugd met Kalashnikovs. Uh, en daar zitten dus ook uh, strijders bij die niet uit Syrië komen. Denk aan Libiërs, denk aan Algerijnen, aan Tunesiërs, aan Irakezen. En dus ook groeperingen die kennelijk geld willen verdienen... Uh, aan buitenlanders. En heb je enig idee of ze verdiend hebben aan zijn uh, vrijlating? Uh, nee, dat, dat weet ik niet. Uh, ik weet wel dat het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken nooit losgeld uh, betaalt. Uh, wat ik hier hoorde onder de, de Syrische gemeenschappen, jongens die contact hebben met het Vrij-Syrische Leger, dat vanuit het Vrij-Syrische Leger uh, druk is ja. uitgeoefend uh, om uh, Jeroen Weremans en John Candy, de Britse fotograaf, vrij te krijgen. Uh, ik weet niet of er geld uh, in het spel is geweest. Dat wordt ook niet bevestigd. En misschien zullen we het ook wel nooit weten. Ja. Nou begreep ik, want ik hoorde een gesprekje... wat net op de redactie gevoerd wordt... dat er nog meer uh, journalisten, fotografen... gegijzeld zijn op dit moment? Ik heb er geen uh, bevestiging van. Maar dus, uh, een, een producer van uh, een Amerikaans televisiestation... sprak ik vanmiddag. En die zei dat er uh, vandaag ook twee Zweedse journalisten zijn... Uh, ...vermist geraakt. Uh, die zijn overgestoken meer in het oostelijke deel uh, van, van noord syrië waar, waar je veel Koerdische dorpen hebt. En uh, met die twee journalisten zou ook geen contact meer zijn geweest, maar ik weet niet of, of die situatie inmiddels is hersteld. Ik heb er geen collega's op het moment over gehoord, maar het is in elk geval zo uh, dat het uitkijken uh, geblazen is, omdat... Uh, sommige dorpen zijn uh, be bevrijd, zou je kunnen zeggen. Of zeg maar hoe je het wil noemen. Het Syrische leger heeft daar de controle. Maar het volgende dorp kan alweer een dorp zijn dat voor Assad is. Ja. En het volgende dorp kan weer een ander zijn van uh, jihadisten of buitenlandse strijders die weer een andere agenda hebben. Dus het is een buitengewoon schimmige situatie hier aan de ja. grens. En het is uh, ontzettend uitkijken voor iedereen die daar werkt. Dat is maar weer gebleven. Dankjewel, Bram van Meulen. Een afterparty dan, waarbij de feestganger zich tegen de politie keert of gaat rellen. Je kent het wel. Een beetje bakstenen naar de politie gooien. Maar dat de politie dan begint te slaan, daar snap je niks van. Toen was er een probleem met El -Aviv en ook het waaien met bakstenen gooien... Nee, ik schrok niet meteen, maar ik schrok er wel van de reactie van de politie... van meteen kloppen uitdelen zonder aanwijzing te geven waar we moeten gaan of niet. Omdat ze klappen van de politie kregen... koelden de feestneuzen hun woede op auto's en winkels in het Rotterdamse centrum. Zoals bij deze opticien. Ja, dus dit trekken ze dan in één keer eraf. Hier ligt dan de hele Disquetcollectie. collectie Het waren er iets van 44. Ja, die zijn dus meegenomen. Er zijn ook heel veel brillen onherstelbaar beschadigd. De vijf nummers waren volgens de politie volledig de weg kwijt. Vanmorgen zijn er vast enkele wakker geworden met bijtwonden in armen of benen. Zij waren zodanig onder invloed van, van alcohol en drugs, dat was zo zichtbaar... dat zij eh, niet meer reageerden op wat de politie deed. Zij reageerden bijvoorbeeld ook niet meer op de hond die wij hebben ingezet. President Obama zegt dat hij zijn best gaat doen... om het wapengeweld in de Verenigde Staten terug te dringen. Obama deed deze toezegging nadat een student... in een bioscoop bij Denver vorige week twaalf mensen doodschoot. We recognize the traditions of gun ownership... that passed on from generation to generation. But I also believe that a lot of gun owners would agree... that AK-47s belong in the hands of soldiers... not in the hands of criminals. De Olympische Spelen beginnen morgen pas, maar de eerste rel is er al. Tijdens een wedstrijd in het voetbaltoernooi tussen Noord-Korea en Colombia... werd de vlag van Zuid-Korea getoond. Pijnlijk, want de twee landen staan al 60 jaar op voet van oorlog met elkaar. De organisatie heeft pijnsne, pijner, pijnsnel staat er, ja, pijlsnel excuses gemaakt... maar stelt dat fouten nauwelijks te voorkomen zijn. Er hiccups hier en zijn. Het is een massive event... met veel But Maar um, hiccups gebeuren... Als u altijd al vond dat Amsterdammers een opgevokt volkje is... dan wordt u vandaag in het gelijk gesteld. In de hoofdstad wordt namelijk meer dan 1 kilo cocaïne per dag gesnoven. Zo blijkt uit onderzoek op basis van rioolwater. En dat zijn heel wat lijntjes. In Amsterdam worden ongeveer 30.000 lijntjes per dag... oftewel 11 miljoen lijntjes per jaar gebruikt. Dat gaat om 2 gram per duizend mensen per dag. Dat was Nieuws Vandaag. <sweak> op Radio en TV. Maar Freddy van Tijn las geheel naturel de krant van morgen. Zeker vier grote mbo's hebben zich in de afgelopen tien jaar verzekerd tegen hoge rentes op hun lening. En die verzekeringen vormen nu een miljoenenrisico. Het blijkt uit onderzoek door de Telegraaf naar de jaarrekening over 2011 van acht grote onderwijsinstellingen. Scholen hebben zich tegen renteschommelingen verzekerd met derivaten. Dat zijn diezelfde financiële producten waardoor andere grote bedrijven de afgelopen maanden in de problemen kwamen.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 Alle kranten schrijven wel over de asbestvervuiling in Utrecht. Het zei in een commentaar, het zei op de nieuwspagina... of in achtergrondartikelen. In Trouw legt een deskundige uit dat volgens hem... de asbestvervuiling waarschijnlijk al maanden oud is... en is veroorzaakt door het ondeskundig afvoeren van asbestplaten... die in de flat zijn aangetroffen. Hij is de afgelopen dagen persoonlijk in het gebied gaan kijken... en hij zegt, ik geloof nooit dat dit spuitasbest is geweest. Dat had zich nooit op deze manier kunnen verspreiden. Spits schrijft dat Nederlandse jongeren steeds vaker verslaafd zijn aan amfetamine, oftewel speed. Daarvoor waarschuwt het Trimbos Instituut, mede op basis van het onderzoek naar resten van drugs in Nederlands rioolwater dat vandaag is gepubliceerd. De sporen van amfetamine wijzen op een gelijkmatig gebruik op alle dagen van de week in Amsterdam, Utrecht en vooral Eindhoven. Drugs als cocaïne en ecstasy worden vooral in het weekend gebruikt. Vorig jaar klopten meer mensen met werk bij de schuldhulpverlening aan dan mensen zonder werk. Sinds de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet in 1932 was dat nog nooit gebeurd, schrijft de Volkskrant. De schuldhulpverleners zeggen dat ze steeds meer mensen uit de middenklasse voor zich krijgen. Vaak komt dat door de dalende huizenprijzen. Toch ziet Nibud-onderzoeker Madern een aantal karaktereigenschappen die mensen met schulden gemeen hebben. Het zijn mensen die bij de dag leven, gevoelig zijn voor verleidingen... weinig spaarbehoefte hebben en geen financiële opvoeding hebben gehad, zegt ze. Nog wat cijfers uit 2011 in Trouw. Een ruime meerderheid van de bevolking stond vorig jaar... achter de manier waarop de politie optreedt. En evenveel mensen, 60 tot 70 procent van de bevolking... vindt dat de politie belangrijke waarden verdedigt. Maar 1 op de 10 Nederlanders is het oneens met die waarden. Volgens lector Veiligheid en Sociale Cohesie Timmer... is het draagvlak voor de politie redelijk stabiel. Jaarlijks verricht zij in Nederland wel 200.000 aanhoudingen. En maar over een paar daarvan ontstaat discussie. En een enigszins verwarrend bericht in de Volkskrant tot slot... melden gisteren alle media dat het ijs aan de oppervlakte van Groenland... deze maand in recordtempo aan het smelten is. Morgen schrijft de Volkskrant dat het ijs in Alaska dit jaar maar niet wil smelten. En daardoor wordt de vertraging die oliemaatschappij Shell ondervindt bij de boringen in de Arktische Oceaan steeds groter. Ergens ver boven de Poolcirkel, tussen Alaska en Siberia, 100 kilometer buiten gaats, had Shell dit jaar drie putten in de zeebodem willen boren. om te kijken hoeveel olie er zit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take me to some place I've never been before. I'm going, I'm going where the water say is like wine. I'm going where the water say is like wine. We can jump in the water we stay drunk all the time. Don't leave this city got to get away Don't leave this city, got to get away On the bus, in a fight, and then you know I sure can stay The so make it back and leave it drunk and you know you've got to sleep today I just exactly where we're gonna again, say what We might even leave the USA Cause it's a brand new game well, that I just want to play You see me running or screaming and crying Because you've got a whole thing when I've got mine en Louis Kitty waren dat uit Engeland. Met een oudje wat we kennen van Kent. Heet natuurlijk. Going up the country. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de asbestaffaire... in de Utrechtse wijk Kanalen-Eiland. Dat heeft burgemeester Aleid Wolfsen vanmiddag aangekondigd. Morgen worden ook de eerste tijdelijke woningen opgeleverd... voor mensen die hun woning moesten verlaten... en al dagenlang in een hotel in Nieuwegein verblijven. Daadkracht dus van de burgemeester die pas gisteren een week na de eerste ontdekking van het asbest besloot terug te komen van zijn vakantie in Engeland. Goedenavond meneer Wolfsen. Goedenavond. Ja, gisteren teruggekomen dus. Um, hoe ging dat? Was dat uw eigen beslissing of bent u teruggeroepen? Nee, het was mijn eigen beslissing uh, om terug te komen. Want ik, was, uh, ik had goed contact met de loco-burgemeester, Silberi Isabella. Mm -hmm. uh, zondag al, maandag hadden we weer een paar keer contact gehad. En uh, dinsdag bleek toch dat het allemaal langer zou duren dan maandag was te voorzien. Ja. Dat er langer onzekerheid zou zijn ook. En toen heb ik zelf dinsdag besloten om er terug te keren. En gekeken of ik woensdag kon vliegen. Dat lukte. Ja, en toen heeft u gisteren meteen een uh, bezoek gebracht aan die geëvacueerde gezinnen uit ja. het Kanaaleiland. Hoe is het uh, met de mensen? Wat trof u aan? Ja, ik ben inmiddels op alle vier locaties geweest. Hè. Drie hotels in Utrecht. Twee ja. in Utrecht één in een Houten en in een Nieuwe Gein. Alle vier locaties geweest. En je treft daar mensen aan die op zich voor een groot deel tevreden zijn over hoe ze daar uh, nou ja, uh, logeren. Dat komt waar, komt, daar komt het feitelijk om neer. Maar tegelijkertijd ook heel veel zorgen hebben over hun gezondheid. Hoe zit het met Asbest? Uh, hoe, hoe ernstig is de besmetting? Ja. Hoe lang was het er al? Maar ook zorgen hebben over wanneer kan ik terug naar mijn eigen woning? Of. Man, ik kan ik naar een logeerwoning. Daar hebben ze ook heel veel vragen over. En die zekerheid kunnen we ze op dit moment nog niet bieden. Nee. En ik begreep ook, ik heb bijvoorbeeld het AD hier liggen van vandaag. Daar staat een grote kop over het verhaal van uw bezoek aan dat centrum. Uh, of een mm -hmm. van die centra. Daar staat boven kinderen spelen in het asbest Wolfsen-Luiert. Dat zou tegen u gezegd zijn. Er waren ook nogal wat mensen boos omdat u niet eerder was teruggekomen, hè? Ja, een paar mensen zeiden van waar bent u niet direct teruggekomen? Ik heb dat uitgelegd. En dat begrijpen ze dan ook wel. Omdat de zaak kwam nou, direct goed op gang. Omdat ik goed contact had met de burgemeester. De heer Operatie kwam ook goed op gang. En dan begrijpt men wel zo'n afweging. Aan de andere kant vind ik zelf ook dat je eigenlijk als zo'n zo crisis, zo'n ramp zich voltrekt... dan wil je eigenlijk vanaf minuut één in de stad zijn. Ja. Dus dat gebeurt over het algemeen, is dat wel zo. Maar ja, als je op vakantie bent, dan is dat even niet het geval. Dat is natuurlijk heel spijtig. Nee, maar het was bij de gemeente al uh, vanaf vorige week donderdag... meen ik uh, bekend dat er asbest was. Er werd, er werd een nee, enorme nee. operatie gestart. De ME ingeschakeld, groot alarm afgekondigd. Nee, nee. Um, wanneer hoorde u ervan? Nee, dat klopt, niet. Nee, dat klopt trouwens niet hoor. Was, uh, vorige week zijn die werkzaamheden daar geweest. Ja. En zondag uh, werd de gemeente officieel geïnformeerd. En de lokale burgemeester ook geïnformeerd. En toen zondag en maandag heeft zich de, is de hele operatie zeg maar, uh, opgestart. Dus ik hoorde het ook direct zondag. Toen de lokale burgemeester het we, wist. Kort daarna uh, wist ik het ook. En ik heb ook gelijk gevraagd. Zijn er doden? Zijn er gewonden? Zijn, is dat letsel? Dat was allemaal niet het geval. Nou, toen bleek, of toen leek, dat men heel snel kon worden ondergebracht in, op tijdelijke adressen. Maar nou, als dat heel soepel en snel verloopt, dan is er verder ook weer niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, toen maandag en dinsdag met name bleek dat het allemaal toch langer duurde. Dat er veel langer onzekerheid zou zijn voor heel veel mensen. En toen dacht ik... Ik wil toch direct naar de stad. Ik wil in de ja. buurt zijn van die mensen. Ik wil ze persoonlijk spreken en kijken hoe het gaat. Ja, U zegt als dat soepel verloopt, dan, dan is er verder ook niet zoveel aan de hand. Daar is juist wel nogal wat kritiek op, hè? ook op de communicatie. Ja. Mensen zagen ja. bijvoorbeeld dat er mannen in witte pakken aan het stofzuigen waren... terwijl hun kinderen nog aan het spelen waren. Um, ja. Zo soepel verliep het niet. Hebt u dat dan toch niet een beetje onderschat? Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen erover. Als er asbest speelt, dan zijn er gelijk allerlei deskundigen. De ene die zegt, nou, het valt allemaal reuze medegevaar van asbest. En de ander zegt, nou, het is echt, die kunnen het niet groot genoeg inschatten, dat gevaar. Mm -hmm. Er zijn ook altijd vragen over mannen met witte pakken. Ja. En het gebeurt ook feitelijk in woningen. Hè? Bij, bij renovaties dat soms mensen in een wit pak in een woning... Asbest verwijderend, terwijl mensen zich gewoon in die woning kunnen blijven bevinden. Ja. En dan gebeurt dat in een afgesloten ruimte. Dat roept er geen gevaar op. Maar, dat ben ik wel met u eens, het roept wel heel veel vragen op bij mensen. Die zeggen, ja ik ja. heb iemand in een wit pak zien lopen. Mijn kind liep daar ook. Wat zijn de gevaren daarvoor? Nou, Die vragen die daarover zijn, moeten we allemaal beantwoorden. Maar ja. het bleek wel al vrij snel dat er geen grote... Gezondheidsrisico's waren. Nee, precies. D dat, dat is uh, inmiddels ook wel vastgesteld dat die er waarschijnlijk niet zijn geweest. Maar voor die mensen ja. was het heel ingrijpend. Hè. De ME werd ingezet. Dan, dan ben je als burgervader toch op dat moment juist heel erg nodig. Als gezicht van de stad naar je burgers toe. Ja, maar in het begin, die, de ME, er was politie in de wijk. Onder andere ook ME om de wijk af te zetten. Om de, met name om de spullen van de mensen te beveiligen, want de ME werd niet ingezet om mensen uh, uit het gebied te halen ofzo. Nee. Maar dus het is natuurlijk wel ingrijpend hè, als, als dat in je wijk gebeurt. Yeah. Niet de inzet van de politie, hè, want het was puur om de, om de boel te bevriezen en de spullen te beveiligen. Dat willen mensen ook zelf graag, want dat, ook dat hoorde ik gisteren. Die zeiden, ja, zijn mijn spulletjes verveiligd? Al die woningen staan hmm. uh, ja, leeg en er staan soms kostbare spullen in. Maar het is voor de mensen persoonlijk, en dat hoor je ook als je in de hotels uh, met ze spreekt. Iemand was gewoon boodschappen aan het doen. Is even de woning uitgelopen, kinderen nog thuis, wil weer naar huis en kan zijn woning niet in. Uh, wilde, gebruikte medicijnen, kon niet bij zijn medicijnen. Iemand kwam terug van vakantie. Met zijn koffers onder de arm kan zijn woning niet in. Dus voor de mensen persoonlijk is het over het algemeen heel ingrijpend. Dat realiseer ik me heel goed. Ja. Dus nog een keer die vraag of u dat niet een beetje onderschat hebt. Er waren twee oude collega's van u. Bram Peper noemde u zelfs ongeschikt als burgemeester vandaag. En uh, Jan Mans, ja, ja. burgemeester van Enschede. Enschede tijdens de vuurwerkram, zegt in, in, mijn, in dit geval, was ik meteen teruggekomen. Wat doet het u, dat soort kritiek? Ja, nou, Bram Peper, uh, opvallend weinig kan ik u verklappen. Oh, waarom? Uh, nou ja, Bram Peper, broer, moet ik meer zeggen. Nee, maar in het algemeen, kijk, het, het, het, het vervelende is wel dat je als zich zoiets voltrekt, wil je graag in de buurt zijn. Dat, dat realiseer ik me, dat realiseerde mensen zich, dat realiseer ik me natuurlijk ook. En uh, je komt altijd te laat of je bent te vroeg. Uh, ik vond dit, in goed overleg met de lokale burgemeester... Een goede afweging. Ik heb zelf het besluit op dinsdag genomen om terug te keren. En in het algemeen krijg je bij dit soort crisis... is er altijd kritiek op ja. naar iedereen die erbij betrokken is. De gemeente, de corporatie, de politie, eh, noem maar op. Maar dan was kritiek al, dan trekken was we ook, ons aan. Ja, nou was er al wel eerder kritiek. Er zijn een paar andere dingen gebeurd. Iets met een huis en huisblad het, een, een weggepest homostel, een Roma-familie. Dat heeft u ook in raad al uh, veel kritiek opgeleverd. Was het dan niet extra belangrijk om nu te zorgen dat er geen kritiek zou komen? Ja, maar er is vanuit de Raad geen kritiek op mij wel of niet terugkeren. En dat is gewoon een rustige afweging geweest. Want de zorg van de burgemeester is met name ook... dat vanaf dag één dat je niet in de stad bent er altijd een loco is die goed opgeleid, getraind is, weet uh, nou ja, hoe het werkt allemaal. En letterlijk, het halve uur voor mijn vertrek op mijn laatste werkdag, werkdag... heb ik nog een half uurtje overleg gehad met wethouder Isabella... omdat hij uh, het eerste waarnam om te kijken of dat allemaal goed op orde was. Dat is goed op orde en er heeft nee. ook niemand uh, kritiek op. Nee. U stelt nu een uh, onafhankelijke onderzoekscommissie in. Hè. Dat maakt u vandaag bekend. gaat de, de hele gang van zaken rond die affaire onderzoeken. Um, hoe lang gaat dat ongeveer duren, denkt u? Nou, dat kan enige tijd gaan duren, want er zijn ook heel veel vragen over, met name de aanloop eh, na die zondag dat het, eh, nou het bestuur wist van de asbest in de wijk. Wat speelde daarvoor al? Sommige mensen zeggen, ja, dat speelde al weken. Ik heb toen al dit gezien. Ik heb toen al mannen in witte pakken gezien. Er zijn waarschuwingen geweest. De gemeente heeft natuurlijk ook een vergunning afgegeven voor die saneringsactie. Uh, dus we hebben nu gezegd, laat zo'n onafhankelijke commissie al die feiten dus op een rij zetten. En ook de aanpak van ons uh, beoordelen. Ja, zo'n commissie moet je even rustig de tijd geven. Dan moeten we geen ja. tijdsklem opzetten. Want ik denk dat er nog jaren aan gerefereerd zal gaan worden. Want mensen over een aantal jaren kunnen denken, hey, ik heb gezondheidsklachten. Hoe zat dat toen? En als je ja. dan terug kunt grijpen op zo'n onafhankelijk onderzoek met die deskundigen, dan kan dat heel waardevol zijn. Ja. Ik begreep dat u volgend jaar zomer beslist of u voor een nieuwe termijn opgaat. Laat u dat nog een beetje afhangen van de uitkomst van dat onderzoek ook? Ja, dat staat er op zich last van. Nee. Oké, okay. dank u wel meneer Wolfsen. Dank u wel, graag gedaan. En dan hebben we nu live muziek. Ja, ik zat op een plaatje te wachten. Maar we hebben natuurlijk uh, Pieter van Vliet in de studio. Want ik kondigde u daar straks al aan dat we het over het festival Hongerige Wolf in Groningen gaan hebben. En daar trad hij vorig jaar op. En daar treedt hij dit jaar weer op. En hij heeft ook al in de grote prijs van Nederland gestaan. Pieter van Vliet, welkom. Dank u wel. Alias Port of Call. Verklaar je nader die naam? Ik had eerst de naam Port. Ik woon naast de haven. En, uh, maar eigenlijk was het een, een moeilijke naam om uh, te registreren. <laughs> als ik daarna dan plak je er wat achter. En het is, uh, <laughs> zo simpel is het soms, ja. Het, ja. Uh, ik, ik, ik lees uh, dat je vooral uh, actief bent op het gebied van de alt-country en de Americana. Grote voorbeelden? Ja, ik heb wel heel veel voorbeelden die me... Misschien sommigen niet zo voor de geest spreken als voor mij. Maar in ieder geval niet voor mijn Hotel. En misschien voor de gangbare naam New Jong. is wel een grote naam die ik enorm waardeer Oké, okay. wat ga je spelen? Ik ga uh, ten eerste een nieuw liedje spelen. En uh, hij heet uh, Storm. Pieter van Vliet. We all have all the signs warning for something so. Deep in the dark And one that hurts Walking through the storm Why did no one tell my heart No one tell my heart Not to go We're just waiting for the world We're waiting for the world to know It's just a sign Before the storm arrives. It's just a sign storm and hopelessly dry and waiting for the clouds to fall water upon all my legs and water upon what i've seen before why do you know I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 Muziek voor de storm was dat. Pieter van Vliet alias Port of Cool. Dankjewel. De afgelopen maanden hadden we in het oog een paar keer contact... met een Nederlandse vrouw in Damaskus, Nicole Wouters. Ze runde daar een chocoladefabriek en ze zag de gevechten steeds dichterbij komen. Zo dichtbij dat ze terugkeerde naar Nederland. Eerder op de avond sprak ik met Nicole Wouters... en ik vroeg haar hoe het is om terug te zijn. Goedenavond. Hoe is het uh, om terug te zijn in Nederland? Ja, het is uh, gelukkig dat ik hier ben, weer. Ja? Ja. Want? Uh, nou, zoals u al aangaf, uh, het kwam steeds dichterbij, het geweld. En uh, dat begon ik uh, goed te voelen. Hm. En um, ik was daardoor uh, uh, erg uh, vermoeid, uh, slapeloze nachten en uh, sterk vermagerd. En ik ben daardoor ook... Uh, uh, Weggegaan. Ja, want uh, hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Dat dichterbij komen? Hoe dichtbij kwam het, letterlijk? Ja, bij mij in de buurt. En het, uh, dat waren geluidsbommen toen ik daar nog zat. En uh, ze hadden mij verteld dat dat niet gevaarlijk is. Hm. Maar dat gaat door een merg. En uh, ja, dat heeft een uh, heel beangstigend. Uh, Effect. Ja. En dat, ja, dat kon ik mentaal op een gegeven moment niet meer opbrengen. Nee, nee, dus het was vooral de, de stress die dat met zich meebracht. Uh, waarvan u dacht, daar wil ik vanaf. Ja. ja. ja. En echt, echt gevechten, uh, zal ik zeggen. ja, ik zeg het maar even simpel. met kogels bij u in de buurt. Dat, zover was het nog niet. Ja, wel. Wij konden op de veranda zitten. en dan hoorden we ergens in de buurt uh, het gevecht hmm. gaan. Ja, heel triest. Heel. Uh, Heel beangstigend. Ja, we spraken u, dat zei ik al een paar keer eerder in het oog. Voor het eerst in februari, toen sprak ik ook met u. Ja. Um, toen was u eigenlijk niet zo pessimistisch over de situatie in Damaskus. Heeft het u verrast hoe snel het gegaan is? Ja, dat kon je inderdaad. Op een gegeven moment uh, ging dat heel snel. En uh, ja, onbewust. Uh, uh, heeft dat een enorm effect. Ja, maar. En het is. Zag u het aankomen dat het zo snel zou gaan? Of ging het toch sneller dan u gedacht had? Nee, zeker sneller dan dat ik had verwacht. Ja. ja? Ja. U had uw gezin ook in, uh, in Syrië. Ik zei, ja, oh, u heeft daar een, uh, een chocoladefabriek. Uh, bent u met z'n allen teruggekomen? Nee, ik ben met mijn uh, kleine jongen teruggekomen. Die is negen jaar. Hmm. Ja, en mijn enige zorg die, uh, die ik nog heb, is mijn, uh, mijn zoon. Die is daar nog. En mijn man. En uw zoon, ja. uw zoon is hoe oud? 17? Oh. Ja. Dat lijkt me geen prettig idee. Nee, het is... Uh, het is voor mij nu ook om, uh, om aan te sterken. Zo, uh, ik ben uh, teruggekomen... Um, ik kwam aan om half negen s morgens. En uh, half negen s avonds... Uh, ging ik met de ambulance naar het ziekenhuis. En ik uh, werd geopereerd aan een uh, maagperforatie. Uh, en uh, daar ben ik nu van herstellende. Hmm. En... Uh, ik ga morgen uh, de eerste stappen zetten om uh, uh, te zien uh, dat ik hulp krijg... voor inschrijving, uh, huisvesting. Hier in Nederland? Om hier, hier in Nederland ja. om mijn heil te zoeken weer in Nederland... en ja. opnieuw te beginnen. Ja. En zodra ik dan uh, weer mijn eigen stek heb, kan mijn uh, zoon uh, overkomen. Oké, okay, dat bedoelt u, dat u hem zo snel mogelijk toch naar Nederland wil, wil ja, halen? Zeker. Ja, zeker. Wat, wat, wat, wat, wat merkt zo'n jongen van 17 uh, uh, van... De strijd? Ja, veel. Hij uh, heeft het me laten kennen. Hij heeft uh, zelf een, uh, een aantal dagen thuis moeten blijven zitten... vanwege het heftige geweld. Hm. Wat aan de gang was... Um, uh, er zijn uh, van de elite uh, een aantal mensen vermoord. En dat waren vaders van vrienden van school. Bijvoorbeeld uh, die, die minister van Defensie die bij die bomaanslag is omgekomen? Uh, nee, de heer uh, Sjaukat bijvoorbeeld. Het uh -huh. is uh, de vader van een van zijn beste vrienden. En ja, dat, dat heeft hij uh, van dichtbij bij uh, ja. gemaakt. Dus die aanslag kwam <coughs> eigenlijk heel dicht bij uw gezin in, in de buurt. Ja. Hoe, hoe hard denkt u dat dat voor het regime uh, van Assad is aangekomen, die aanslag? Ja, tijd zal het leren. Het is uh, voor mij, uh, ik, zit, uh, ik zit er nu ver vanaf. Mm. Ik uh, probeer zelf uh, uh, weer op krachten te komen. En, uh, uh, ja, zoals ik zeg, tijd zal het leren. Ik hoop voor Serie dat de rust heel snel terugkomt. Ze dus is het waard. Het is een prachtig mooi land. En uh, dat ze goede leiding gaat krijgen voor, uh, om door een uh, potentiële ontwikkeling uh, getrokken te worden, dat te goede van de beetje, bevolking. Dat klinkt een beetje alsof u denkt dat uh, Assad er niet lang meer zal zitten. Ja, nee, ik, uh, ik kan daar niet eens meer uitspraken over doen. De laatste tijd heb ik het hier niet gevolgd. Ik heb alleen uh, goed geluisterd wat mijn zoon me te vertellen had. Mm. Maar dat, dat zeg ik, het tijd zal het leren. Maar wat zegt uw zoon erover dan? Uh, tot nu toe is het uh, houdbaar voor, voor hun uh, om uh, te blijven. En ja. ze beloven mij dat als het echt uh, niet meer kan, dat ze zelf opstappen. Ja. Dus ja. dat neem ik aan. U bent nu in Nederland. Uh, u zegt, ja, ik heb het allemaal niet zo heel erg kunnen volgen, want u bent natuurlijk ziek geweest. Maar krijgt u nu een ander beeld van de strijd in Syrië? Ik neem aan dat u toch ook wel eens televisie kijkt. Nee, ik heb niet meer willen volgen. Helemaal ik niet, wil ook meer. niet meer? Nee, ik wil ook niet meer terug. kan ook niet meer terug. Mentaal niet. En uh, ik ga mijn heil hier zoeken. Zeker. Ja, ja. Toen ik u voor het eerst sprak in, in, in februari... toen uh, was net... De, de, die, die, die zware gevechten in Homs waren net aan de gang. Uh, ja. Toen zei u... ja, het, dat het leger is daarheen gegaan om, uh, om criminele bendes uh, op te ruimen. Mm -hmm. Toen zei ik dat wij hier in ieder geval een, een ander soort informatie kregen. Um, bent, ja. bent u daarover van mening veranderd? Hebt u een ander beeld gekregen van die situatie? Um, nee, kijk, nu dat ik hier zit. Dit is mijn, uh, mijn familie, mijn mensen. En ik heb wel zoiets van vecht je eigen oorlog. Ik weet dat er groeperingen zijn die... Uh, die om die macht strijden. En ik denk niet dat het gedaan is met het afzetten van één man. Uh, dan heb je nog steeds die groepen die uh, om diezelfde machtsstrijd uh, uh, elkaar zullen bestrijden. Ja, want, en dat ga want... je zeker zien. Dat zie je nu ook in Libië, dat zie je in Egypte. En uh, daarmee is het gewoon niet uh, gedaan. Want wat verwacht u dat er dan in Syrië zou gebeuren, mocht Assad inderdaad verdwijnen? Nou, dan krijg je dezelfde situatie als in, uh, in Libië nu. En daar zit echt niemand op te wachten. Dat zijn, uh, daar zijn net verkiezingen geweest die redelijk succesvol mooi. waren. Ja. ja, mooi. Maar nog steeds uh, een strijd aan de gang. En nog zeker niet opgelost. Hmm. Het leven gaat dan wel door, maar je weet niet wat er voor in de plaats komt. Nee. Um, u zei net al: u gaat nooit meer terug naar Syrië. Nou ja, nooit meer. Voorlopig niet. Ik ga hier uh, opnieuw beginnen en. Uh, het beste van maken. Ja, uw man blijft daar wel? Ja, die heeft zijn familie daar. Die zal niet zo heel snel opstappen. Die heeft zijn, uh, zijn familie daar. Die jij uh, die alle steun wil geven. En mm. het is zijn land. Het is uh, een Syriër. Ja, maar ik begreep dat hij ook wel politiek actief was. In, ja. in, in uh, de groep Assad, zeg maar. Als daar een, ja, als daar een ander regime komt. Wat, wat betekent dat voor hem dan? Um, ja, het is, uh, het is een hele moeilijke situatie. Iedereen is nu een doelwit. Ik bedoel, uh, het geldt voor de ene partij en de andere partij. En uh, we hopen dat het heel snel de rust terugkomt. En dat, uh, dat Serie onder uh, een goede leiding valt. Ja. Ik wens u heel veel sterkte met het uh, opbouwen van uw leven hier, mevrouw Wouters. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt. Nicole Wouters, wat was dat? En we hebben nog steeds in de studio Pieter van Vliet... Artiestennaam Port of Call. Wat is je tweede nummer? En het tweede liedje heet Riddles, Pictures and Lies. I've many pictures in my head. I've many stories and lies about Good times I've had got many riddles in my head Got to solve them just to know I am For if I were to tell you how my life was I'll paint you blue skies and strawberry pies If I were to tell you how my life was And a bucket of flies And a bucket of Got many candles in my hand I've Got many stones just to keep me where I am, I've These lighters in your hands Send me on fire So you know just how I am For if I were to tell you How my life should be I'd give you a map And I'd point out the seat If I were to tell you How my life should be I'd give you a rope. You in you were hier Pieter van Vliet, Port of Call. En ik zei al, hij stond vorig jaar op de eerste editie van het festival... met die prachtige naam Hongerige Wolf... naar het gelijknamige Oost-Groningse dorpje. En in de studio daar in Groningen zitten de organisatoren van dat festival... Rut Wijters en Sanne den Adel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik hoor natuurlijk niet wie Rut en wie Sanne is, maar uh, dat hoor ik nu wel als ik vraag Rut. Jij bent geboren in, geboren in Hongerige Wolf en je ouders wonen er nog steeds. Waar, waar komt die prachtige naam vandaan? Ja, nou, ik ben niet geboren in Hongerige Wolf, maar oh, uh, in Winschoten. Maar <laughs> ik ben wel vanaf mijn geboorte opgegroeid in Hongerige Wolf. Of nou ja, tot mijn negentiende dan. Yeah. En um, ja, de naam Hongerige Wolven hebben we eigenlijk pas vorig jaar... een beetje proberen te achterhalen, maar dat was nogal moeilijk. Want iedereen heeft er allemaal verschillende theorieën over. En um, ja, de, het zou een oude herberg geweest zijn aan, aan de Dollard. Uh, aan de zee is het. Yeah. Of was het vroeger. En uh, daar zouden dan uh, de uitgehongerde zeevaarders uh, bij die herberg... die Hongerige Wolven heette, aankomen. Oh, yeah. En een andere theorie is dat... Um, ja, er is steeds een nieuwe dijk gelegd vanuit Hongerige Wolf. dus steeds meer uh, land gewonnen van de zee. En uh, dat was heel moeilijk. En de, zee, de dollarzee die zou elke keer weer als een hongerige wolf... terug land winnen van de okay. mensen. Ja, ja. En wat voor dorp is het? Hoeveel, hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Uh, ja, er wonen 70 mensen... En, uh, dus het is heel klein. Ja, een dorp, ja, bij een dorp denk je snel ook dat er een kerk staat. En een kroeg en een supermarkt en zo. Maar dat is er allemaal niet. In Nederland wel, ja. Kerk toch? Nee, ja, nee. er is een buurthuis. Weetje. Godloze goddeloze bende daar. <laughs> ja, dat is het zeker. <laughs> het is in, in, een, in een streek waar het communisme heel uh, groot is. Mas, ja, Oost-Groningen. Ja. Oost-Groningen, ja. Ja. ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat festival, Sanne. Um, ja. Wanneer en hoe ontstond de gedachte? Laten we in dit. Gehucht, zeg ik dan maar even oneerbiedig, een cultureel festival beginnen. Ja, dat is vorig jaar ontstaan. En dat kwam eigenlijk voort uit uh, het, het feit dat Rut vroeger altijd feestjes gaf... in Hongerige Wolf, in de Kippenschuur. En wij waren daar vorig jaar samen een keer tot zoiets van... Oh, ik wil wel weer eens een keer een feestje geven hier. Maar dan gaan we dat buiten in de tuin bij mijn ouders. En uh, nou, we kennen heel veel mensen die in een bandje spelen. Dus dat was dan ook meteen al snel van dan vragen we die mm -hmm. erbij... Maar ja, dan regent het, moet het binnen. Dus toen had ik zoiets verder. Dan heb je eigenlijk al meer locaties. Dat is dan bijna alweer een festival. En nou ja, Festival Hongerige Wolf was eigenlijk ook al heel snel uh, geboren. En toen zijn we rond gaan vragen bij mensen in de buurt... of ze dat leuk zouden vinden. En daar haakten zoveel mensen bij aan. Dat het, uh, ja? Al die, ja. Ou, al die oude communisten, die hadden wel zin in een feestje? Ja. We, we, nou, daar waren we heel erg benieuwd naar of ze dat leuk zouden vinden. We hadden het eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar iedereen zei, ja, leuk, uh, we doen mee. We dachten eigenlijk, niemand wil dat. En ze doen ook allemaal dat. mee. De mensen uit het dorp doen ook allemaal mee, of? Ja. Ja. ja, dat is echt een volmondig jaar, want vorig ja. jaar was iedereen nog een beetje sceptisch van ja, en wat voor mensen komen er dan en hoe is dat? Mm. We, we hebben nu één editie gehad en ja, de sfeer was heel goed en, en iedereen hielp het festival maken en schoonmaken en nu zeiden alle bewoners, nou wij hebben wel een idee voor een optreden en uh, uh, je mag mijn woonkamer wel gebruiken voor, deze, nou, voor een beeldende kunstexpositie of schilderijen op te hangen. Of, en mensen verkopen zelfgemaakt eten en drinken. Hm? Zoals spekdikken. Ja, ja, spekdikken. Dat <laughs> ja. zijn. Ja, dat is een Groningse delicatesse. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, ik stel me er van alles bij voor. Uh, in de komende weken gaan we uh, aandacht besteden... aan andere nieuwe zomerfestival's hier in Met het Oog op Morgen. Maak even nog nou uh, een minuutje reclame voor, uh, voor dat van jullie. Waarom is een bezoek aan Noordoost-Groningen dit weekend echt noodzakelijk? Nou, sowieso ziet Noordoost-Groningen eruit... zoals het nergens anders in Nederland uitziet. Dus dat moet je gewoon een keer gezien hebben. Ja. Plus het is het meest gasvrije dorp van Nederland... Plus het is het enige festival waar de openbare weg afgesloten wordt. Het hele dorp afgesloten wordt. Waar het hele dorp meedoet aan het festival. En we hebben te gekke acts. Leuke muziek, beeldende kunst. Uh... Theater, literatuur, dans, kinderprogrammering, een markt. En een festival wat alleen maar opgezet is door vrijwilligers. Ja. En daardoor ook echt een superleuke sfeer. En, uh... en, en kun... lekker weer. Dat ja. ook. En je kunt de hele nacht nog dansen in de danssilo. En dat is een open schuur midden in een graanveld. Nou... Volgens mij wordt het heel erg druk in Hongerige Wolf dit weekend. Hartelijk dank, Rut Wijters en Sanne Den Adel. Ja, ook bedankt. Doei. En wie is winnaar? Ja. Lely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 Ja, de komende weken ontkomt u er niet aan. Alles staat in het teken van het Olympisch goud, zilver en brons... en onze Nederlandse nationale helden in Londen. Maar het oog vraagt zich af hoe het eigenlijk gaat met de Olympiërs van toen. Wat doen ze nu na zoveel jaar na de Spelen en wat verwachten ze van Londen? We vragen het iedere avond een andere oud-Olympier hier aan het eind van de uitzending. Morgen is de openingsceremonie, het moment van de vlaggedraaiers. En daarom beginnen we vanavond met de oud-captain van het waterpolo-team. dat brons haalde in 1976 in Montreal. En hij was vlaggedrager voor Nederland toen, tijdens de spelen van... Negen, nou, toen niet, maar tijdens de spelen van 1984. Tom Bunk, welkom. Ja. Laten we beginnen met dat uh, dragen, want morgen is dus uh, die openingsceremonie. Ik las dat maar 42 van de 133 Nederlandse atleten meelopen. Terwijl mij dat juist een onvergetelijke ervaring uh, lijkt. Moet je, moet je daar niet gewoon bij zijn als sporter? Uh, eigenlijk wel, maar ja, ik denk dat je ook uh, daar komt om prestaties te leveren. En uh, ik denk dat een heleboel mensen uh, zich niet realiseren dat je soms acht of twaalf uur onderweg bent uh, voor deze uh, happening. Ja. Dat je als topsporter er heel weinig zelf van ziet, omdat je heel lange tijd binnen bent. Oh ja, hoe ging dat in? Uh... Nou ja, in LA, we, zaten we in een, een grote bokshal met z'n allen te wachten. En uh, toen vielen nog alle doeken uit en alle camera's, of de televisie's uit. Dus we hebben daar vier uur nee, zitten wachten. Voor jou uit zitten kijken. Voor ons uit zitten <laughs> kijken. Zitten ja, vervelen. En, kan je goed concentreren, maar het is een ja, beetje vroeg maar, misschien. Ja. Het is niet heel, heel interessant. Nee. En uh, ja, het is toch vermoeiend. En als je dan de volgende dag uh, moet presteren, dan uh, ja, dat is, kan het gewoon niet. Nee, maar wat herinner jij jezelf nog van dat vlaggedragen daar toen? In een ja, ja, op het moment dat je daar de. Uh en dan binnenkomt voor 110 of 120.000 man... dan denk je maar één ding, ik moet dat ding recht houden. <lacht> dus laat ik alsjeblieft niet vallen of struikelen... of <lacht> <lacht> dat ding helemaal mijn handen laten glijden. Of, maar ben je daar dan zo mee bezig dat het verder ook een beetje langs je heen gaat? Of, ja, uh, nou, in, in, in eerste instantie, als je er binnenkomt wel... dan denk je van, ja, jeetje, dat is, daar ben je er mee bezig... en dan ga je gewoon rondom kijken en ja, dan zie je dat geweldige... Ja, spektakel eigenlijk, wat er om je heen gebeurt. Ja. Nog tips voor uh, Dorian van Rijsselbergen, die morgen met de, met de vlag loopt? Nou, niet struikelen. <laughs> Jij ja. was dus waterpoloer en uh, captain. Je hebt vier keer meegedaan uh, aan de Spelen, Twe ja. 72 tot 84. Welk, welke staat je het meest voor de geest? Nou ja, er zijn, het zijn er vier hele speciale... Uh, keren geweest. De eerste keer was het natuurlijk met de aanslag. Een muntje? Een muntje. Ja. En uh, ja, toen was ik gewoon een broekje. Ik was er net bij en ik mocht toen mee. Ja, 76 was het natuurlijk grandioos. We waren eigenlijk niet eens geplaatst voor de spelen. En doordat een Afrikaans land uh, afzij. Uh, mochten wij er als eerste vervanger heen. En dan word je derde, dat is natuurlijk grandioos. Ja, dus dat was misschien wel Eigenlijk de mooiste, de mooiste ja. ja en die vlag is natuurlijk best een happening op zich. Maar ja. de sport, uh, daar ga je voor. Die sporters van nu, die gaan er ook echt voor, hè? Die trainen bijna ja. allemaal fulltime. Was dat bij jou ook zo? Nee, hoor. Ik moest gewoon uh, overdag werken. En dan oh, ja? vierde stappen we in de auto. Wat en voor de... werk? Ik heb een hoveniersbedrijf inmiddels... van uh, wat een familiebedrijf toen was... En, hmm. uh, dat heb ik in 85 dan van mijn moeder overgenomen. Tot die tijd werkte ik bij mijn moeder in dienst. Maar jouw moeder wou natuurlijk graag dat jij veel trainde, of niet? En dat wilde ze wel graag, maar mocht, mocht niet zoveel. <laughs> ik mocht wel trainen, maar wel zoveel mogelijk in mijn eigen tijd. En, uh, ja? Overdag gewoon werken en s'avonds uh, mocht ik gaan trainen. En, uh, Je moeder was gewoon zo streng dat ze zei, Tom. Ja. Ja, dat was elk jaar was het onder... 9 to 5? Ja, ja, ja. Het was echt... Uh, nou, 9 to 5, 7 to 4 voor. <laughs> uh, maar het was echt uh, door de zwembond elk jaar weer onderhandelen... welke toernooien ik mee mocht en welke ik uh, daar niet mee mocht. En uh, als ik naar een toernooi moest, reisde ik vaak achter de ploeg aan... Hm. Want dan nee. moest je eerst nog... Eerst werd zo lang mogelijk werken. en dan uh, Ik weet wel dat we het pre-Olympisch toernooi hadden in L.A. En dan kwam ik uh, met mijn koffertje aan. Uh, net voor de eerste wedstrijd tegen Spanje kwam ik aan. Ik heb hier mijn zwembroek uit de koffer en uh, erin duiken. Hm. En je... 14 uur onderweg geweest. Of zo. En als je, als je moeder minder streng was geweest, had er dan nog meer in gezeten in je sportcarrière? Nou, ja, ik heb veel meer gespeeld. <laughs> <laughs> veel meer gereisd, veel meer gespeeld, veel meer in het En of er veel meer in zat, dat weet ik niet. Nee. En nu is het nog steeds uh, over ik ben nog steeds uh, eigenaar van een hoveniersbedrijf in Amsterdam, ja. ja naast het oude Ajax, uh, naast de meer, hè? Ja, naast de meer, ja. ja. ja, de meer, ja. Ajax, dat uh, is mijn buurman. Ja, ja, ja, ja, Maar dat heb je dus... Uh, ik bedoel, vroeger was het echt je buurman? Ja, oh. ja, ja. Ja, ik zit er vanaf uh, 94. Ja. En toen... <laughs> ja. Ja. Um, ga je veel kijken? Er wordt niet gewaterpolo door Nederland, hè? Nee, ik, ik ga wel zoveel mogelijk kijken. Ik, ik heb gelukkig vakantie uh, en we blijven hier in Nederland, dus... Uh, wat de mogelijkheden zijn, dan ga ik kijken naar en de sport. Hoe, en, en hoe komt het dat, dat we geen waterpoloers hebben tijdens de Olympische Spelen? Ja, ik denk dat we gewoon uh, te weinig kunnen trainen ten opzichte van andere landen. En uh, badwater blijft natuurlijk duren. De zwembond blijft een arme bond volgens mij. En uh, ja, er zijn gewoon niet genoeg uh, trainingsfaciliteiten. Nee, er moet gewoon eigenlijk geld bij, anders dan gaan we het niet meer redden. Nee, nee. dus je zal echt fulltime moeten gaan trainen. Je hebt het gezien bij de dames dat die hebben zich vier jaar ervoor opgeofferd. En het heeft succes gehad. En ja, ja bij was de heren. een medaille de laatste keer. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, bij de heren gaat het gewoon wat moeilijker, denk ik. Ja. En ik, ja, ik weet er niet alles meer vanaf, want ik kom er niet zoveel meer. Maar ja. Wat nee. ik daar af en toe hoorde. En, uh, ja, er zijn er een paar die in het buitenland spelen. Uh... Oké. Okay. Hartelijk dank. Morgen weer op de tuin. Ja. Dit was uh, met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En ik ga u even vertellen wie dan presenteert. Dat is namelijk uh, Thijs van den Brink. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.